Clemens Peters met het NOS Journaal. Shell heeft de gevaren op berichten van de correspondent. Die maakte gisteren bekend dat Shell 30 jaar geleden... in een intern rapport waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering... door CO2-uitstoot. Maar dat het concern zich toch bleef richten op fossiele brandstoffen. Volgens Van der Veer heeft Shell al in de jaren 90 gezegd... dat CO2 wel degelijk een probleem kon zijn en impact had op het klimaat. En Shell zette daarom zelf een boete op alles wat CO2 produceerde. Er komen voorlopig geen nieuwe sancties tegen Syrië... vanwege het gebruik van chemische wapens. Rusland en China hebben hun veto uitgesproken... over een VN-resolutie daarover. De resolutie was een initiatief van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië. Uit een onderzoek van onder meer de VN bleek dat de Syrische regering... achter zeker drie aanvallen met chloorgas zit. En ter IS zou zeker één keer mosterdgas hebben gebruikt. Volgens Rusland zouden nieuwe sancties... de vredesbesprekingen over Syrië in de weg kunnen zitten. En ook China is om die tegen nieuwe maatregelen. In Frankrijk heeft een scherpschutter van de politie per ongeluk geschoten tijdens een speech van president Hollande. Twee mensen raakten licht gewond. Het incident gebeurde gisteren in een dorp in het oosten van Frankrijk. Hollande was daar om een nieuwe hoge snelheidslijn te openen. Een van de scherpschutters, die de omgeving in de gaten hielden vanaf een dak, zou zijn gestruikeld toen hij van plek wisselde. En daarbij haalde hij per ongeluk de trekker over. Een hacker heeft door een beveiligingslek toegang gekregen tot de inschrijfgegevens van patiënten van het AMC in Amsterdam. Volgens Nu.nl kon de man gegevens van bijna 2400 patiënten inzien. Hij zegt dat hij de gegevens zelf niet heeft bekeken, maar dat hij alleen wilde aantonen hoe kwetsbaar de website van het ziekenhuis was. Het AMC zegt dat het nooit had mogen gebeuren, maar benadrukt dat er geen medische dossiers zichtbaar waren. Het gaat om gegevens van een afsprakenformulier waarop namen, adressen en geboortedata van patiënten staan. Het weer. Vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. In het oosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen overdag dan wordt het snel droog en breekt soms de zon door. Smiddags middags gaat het weer regenen bij 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. short quartz stand in tall van Zandvoort op 106.9 It was great at we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 This we got. I